de Amerikaanse missie om de Venezolaanse president Maduro te arresteren... zijn mogelijk 40 Venezolanen omgekomen. Dat zeggen bronnen tegen de New York Times. Er kwamen geen Amerikaanse soldaten om. Maduro zit inmiddels in de gevangenis in New York. Daar kwam hij begin deze nacht aan. Het Hoge Rechtshof van Venezuela heeft nu het presidentschap overgedragen aan vice-president Rodriguez. Zij zou ook al tegen de Amerikaanse buitenlandminister Rubio hebben gezegd dat ze bereid is om samen te werken. En volgens Trump heeft ze ook niet echt veel keus. Hij wil geen Amerikaanse soldaten in het land stationeren, zolang Rodriguez doet wat hij wil. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben samen bombardementen uitgevoerd op een complex in Syrië. Ze denken dat het een ondergrondse wapenopslag is die eerder door islamitische staat is gebruikt. In het gebied worden nog vaak controlevluchten gedaan om te voorkomen dat IS opnieuw kan opleven. En tijdens een van die vluchten is het complex ontdekt. En tienduizenden mensen in het zuidwesten van Berlijn zitten waarschijnlijk nog dagen zonder stroom. Het komt door brand in een brug vol kabels naar een elektriciteitscentrale. Mogelijk is die brand aangestoken door een linkse groep milieuactivisten. Het herstellen duurt nog wel even. Het is intussen ook erg koud in Berlijn, tot wel min 7 graden. En mensen kunnen terecht in een noodopvang. Dan nog het weer van Weer Online. Het ijzelt of sneeuwt op veel plekken en het kan behoorlijk glad zijn. De temperaturen liggen nu rond het vriespunt. Vanmiddag is het 0 tot 4 graden en ook dan regelmatig winterse buien. En dit was het nieuws. Op Slam!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 Een hele morgen, mijn naam is Olivier Wijten. Je luistert naar Wijten Radio hier op Slam. Ik hoop dat jij een uh, lekker oud en nieuw hebt gevierd. En mocht je bij mij zijn geweest bij het Sierra, dankjewel voor de good vibes. Wat een avond was dat. Genieten met alleen maar liefhebbers. Zo zie ik het graag. Nogmaals, thanks voor de support afgelopen jaar. We glijden lekker het nieuwe jaar in. Met het eerste gedeelte van mijn jaarmix. Vorige keer was het tweede gedeelte, nu doen we het eerste gedeelte. We beginnen met Matthias Meijer Home. En daarna nog uh, heel veel vette tracks. Zoals Helsloot en Salome, mais Solis. Tim Green Mind, Sebastian Leger, Hoodchoela en nog veel meer vette dingen. Maar laten we rustig beginnen. Het is immers zondagochtend. Dit is Wijter Radio op Slam. tuning in, mijn naam is Olivier Wijter. dit is Wijter Radio op Slam de soundtrack van jouw after ik hoop dat je er lekker in zit zo'n naar Oud en Nieuw, ik wil jou nog steeds nog één keer, de laatste keer bedanken voor het afgelopen jaar, voor alle support en voor iedereen die erbij was tijdens het Sieraad Amsterdam tijdens Oud en Nieuw wel. wat een vibe wat een mensen nu doe ik het voor Jordy DJ Keuze met Boegtachi en daarvoor Sebastiaan Legier met Hoechula. Dit is Joris Voor met Liquid. Zometeen nog veel meer vette tracks. Nog een half uur te gaan. Mocht je nou nog zin hebben in een goede rave in januari. Ik snap dat je bij wil komen, maar Dry January. Laten we die vergeten op 31 januari. Want dan draai ik een 3-uur set bij Kaap Amsterdam. En natuurlijk 28 februari. Mijn eerste 10-uur set van 2026. Kaarten via www.olivierweyten.com of wat-events.nl. Dit is Wuiten Radio op Slam. When your heart is lost Need a human talk This cold eye